en zijn er 39 aanvallen geweest op kantoren van journalisten. In slechts 12 gevallen zijn er mensen veroordeeld. Volgens de Mexicaanse Mensenrechtencommissie... kan het onbestraft blijven van misdrijven tegen journalisten... nieuwe aanvallen uitlokken. Niet Volendam, maar Cambuur is kampioen van de eerste divisie geworden. Bij het ingaan van de laatste speeldag stond Voorendam met twee punten voor... maar de ploeg verloor met 3-1 van Go White Eagles. Omdat Cambuur met 2-0 won van Excelsior eindigen de Friese als eerste en spelen zij volgend seizoen in de eredivisie. In 2000 speelden de Friese voor het laatst in de hoogste afdeling... en Volendam kan via de nacompetitie alsnog promotie afdwingen. Het weer, van tijd tot tijd zonnig en vanmiddag misschien een enkele bui... het wordt 13 tot 17 graden. Aan zee staat een vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Vanavond zijn er meer opklaringen en morgen bevrijdingsdag geregeld zon en droog.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 Goedemorgen. Ook op deze 4e mei wordt volop gediscussieerd... over de vorm van de dodenherdenking straks voor Nieuwe forse bezuinigingen in Portugal en de brief van staatssecretaris Wekers... over de vrouwen met toeslagen. Die is vannacht verschenen. De eerste brief noemde CDA-Kamerlid omzicht nog een flutbrief. Deze is iets beter. Nou, in ieder geval staat dan deze brief informatie. Hij zou gisteren de hele dag komen, maar het gebeurde niet. Uiteindelijk kwam hij om kwart over één vannacht door de brievenbus. De lang verwachte brief van staatssecretaris Wekers van Financiën... over de toeslagenfraude door Bulgaren. Wilko Baum heeft hem gelezen vannacht en vanochtend vroeg. Wilco, de staatssecretaris schrijft dat de zaak goed is aangepakt. Waar baseert hij dat nou op? Nou Bert, dat zit hem er voornamelijk in dat alle diensten die erover gaan, zoals de politie, het openbaar ministerie, de, de FIOT, de belastingdienst, afdeling toeslagen, et cetera, in de loop van 2012 allemaal betrokken zijn geraakt bij een onderzoek naar die fraude. Het was begonnen in Rotterdam eind 2011 met een politieonderzoek naar mensenhandel en langzaam maar zeker breidde zich dat helemaal uit naar uh, toeslagenfraude en andere verdenkingen. Nou die informatie die daar uh, uitkwam is langzaam maar zeker ook op steeds hoger niveau bekend geraakt en gedeeld. En dat was volgens de staatssecretaris eigenlijk helemaal zoals het moet. Helemaal volgens het boekje. Het enige wat er volgens hem niet goed aan was, is dat een rapport van een aantal diensten over fraudegevoeligheid bij de gemeentelijke basisadministratie, dat dat rapport niet met hem was gedeeld. En achteraf had dat volgens hem wel gemoed. Ja, maar het is bijzonder fraudegevoelig. Zit dat in het systeem? Want uit de brief blijkt dat dit niet het enige geval is. Nee, dat klopt. En het heeft te maken met het gemak waarmee mensen zich kunnen inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en ook in de klantvriendelijke aanpak van de diensttoeslagen. Dat heeft die dienst overigens van de, van de belastingdienst. Dat heeft die dienst overigens niet zelf bedacht hoor. Dat is een opdracht van de politiek. Die heeft in de wet vastgelegd dat burgers die een aanvraag indienen voor zo'n toeslag, voor een zorgtoeslag, voor een huurtoeslag, binnen acht weken een voorschot moeten krijgen. Nou, daardoor zijn de mogelijkheden voor controle vooraf beperkt... en dat leidt dus tot die fraudegevoeligheid volgens Wekers. En hij schrijft dat de, dat de Fiot, de opsporingsdienst van het ministerie van Financiën... tot nu toe 280 gevallen van systeemfraude met toeslagen heeft afgehandeld... waarvan 183 sinds september 2011. Dus het lijkt er wel op dat het toeneemt. De staatssecretaris noemt overigens geen bedragen... En uh, in de brief uh, wordt ook niet duidelijk of de Bulgarenzaak nu telt voor één onderzoek of uh, voor één fraudegeval uh, of dat dit uh, al die... Afzonderlijke gevalletjes die in die Bulgare zaak zitten, nu ook allemaal afzonderlijk worden meegeteld. Hè? Dat ja. maakt de brief dus niet duidelijk. Precies, dat is ook inderdaad een van de vragen van, uh, van de politiek. Tenminste, dat uh, kan je op Twitter lezen, dat allerlei politici juist dat punt uh, opgehelderd willen hebben. Maar laten we even teruggaan naar het, uh, naar het onderzoek uh, en de brief uh, zelf. Uh, Wekers wordt dus vrij laat geïnformeerd, net voordat de uitzending van brandpunt uh, er is. Maar er is iemand anders binnen het kabinet die dat wel wist. Namelijk de minister van Sociale Zaken toch gek? Ja, dat heeft inderdaad iets geks. Uh, alle ambtelijke diensten, de opsporingsdiensten, die wisten het. Uh, politieke leiding niet. Dat is op zichzelf niet ongebruikelijk. Zeker bij opsporingsonderzoek. Uh, wordt binnen, die worden de informatie vaak binnen organisaties gehouden. Om te voorkomen dat zaken stuk lopen. Uh, bewindslieden wisten het dus niet. Hè. Ook opstelten niet. Die gaat over de politie. Plasterk niet. Die gaat over de gemeentelijke basisadministratie. Alleen Asscher wist het zes weken eerder dan wekers. Um, en, uh, maar ja, of dit nou heel veel betekent, dat weet ik niet. Niet, want als je kreeg informatie dat de Field ermee bezig was, de Field is een dienst van het ministerie van Financiën en als je kan dus gedacht hebben dat ja. de bewindslieden van Financiën ook op de hoogte waren, en dan kort nog: is het politieke probleem opgelost voor de heer Wekers? Ja, uh, dat lijkt me niet. De essentie van de kwestie was of Wekers persoonlijk iets van deze zaak wist. Uh, op een interne site van het ministerie be beweerden afgelopen weken ambtenaren dat de staatssecretaris het wel wist, of op zijn minst moest hebben geweten. Nou, dat heeft hij steeds ontkend. Dat doet hij ook in deze brief nog een keer. Um, als de, Kamer, de, nou, de vraag is dus of de Kamer dit uh, van hem zal aannemen. En als de Kamer hem gelooft, zal toch zeker de oppositie hem blijven verwijten... dat de staatssecretaris niet bovenop de fraudebestrijding zit. Dat hij het niet belangrijk genoeg vindt dat hij te weinig tegen doet. He, ook de eerste reactie ja. van uh, Pieter Omzicht van het CDA een uur geleden... die duidde daar al op. Nou, weet je wat, Ga dat niet verklappen? Dan gaan we gewoon naar Pieter Omzicht zelf uh, uh, luisteren... want uh, die hebben we nog even klaargezet uh, om uh, te beluisteren. Pieter Omzicht dus van het CDA, die reageerde, Wilker zei het al... eerder in de uitzending, op de brief. Daar staat een aantal vallende dingen in. De eerste zei u al... Dat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 En dat doet het ervoor. voor. Je neemt geen maatregelen, wordt vrouw er gevoelig. Nou, uh, Kortom, het dan de wat maar je moet het ook handhaven. Je moet het handhaven, Kijk, En dat uh, heeft eraan uh, ontbroken. Uh, uh,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 Nee, daar ben ik helemaal niet van overtuigd. Nee. Wat moet eraan gebeuren? Ik neem aan uh, uh, debat in de Tweede Kamer. En dan ja, moet wekers verder met de billenblad. Hij heeft gezien dat dat een half uur duurde voor de regeringspartijen daarmee akkoord waren. En dat uh, debat staat niet als eerste debat ingepland na het recess op, uh, op 14 mei. Pieter Omtzigt van het CDA was dat. Zo dadelijk Spakenburg, dat maakt zich zorgen over de twee voetbalclubs. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst de drastische bezuinigingsmaatregelen in Portugal. De regering wil de banen van 30.000 ambtenaren schrappen. En de pensioenleeftijd van ambtenaren verhogen. Van 65 naar 66 jaar. Ook wordt de werkweek voor mensen die bij de overheid werken verlengd. Van 35 naar 40 uur. Daar praten we over met Jessica Vaspen, onze correspondent. Jessica, uh, het zijn drastische maatregelen. Zat het er al een tijdje aan te komen? ja Dit zat er al een tijdje aan te komen. Een aantal weken geleden werd de regering ineens op de vingers getikt. Uh, het cons constitutionele hof haalde toen een streep door een deel van de begroting voor 2013. Want uh, daarin stonden bezuinigingen gepland. Er zou vooral uh, gekort worden op ambtenaren op uitkeringen, op pensioenen. En toen zei het constitutionele hof dat mag niet. Want dan worden mensen in de publieke sector relatief zwaar getroffen. En blijven mensen in de private sector eigenlijk voor... Voor een groot deel buitenschot, pardon. Ja. En uh, dat mag niet. En die worden dan dus uh, relatief zwaar getroffen. Maar toen zat de regering dus ineens met een groot gat op de begroting van 1,3 miljard. En ja, moest dus op zoek naar een uh, oplossing om een deel van die, uh, van die bezuiniging in ieder geval op te vangen. En dus gaan ze de ambtenaren uh, ontslaan. Zijn er zoveel ambtenaren in Portugal dan? Ja, het ambtenarenapparaat is relatief groot. Het overgrote deel van de overheidsuitgaven gaat naar de salarissen van de ambtenaren. Um, ja, als je aan ambtenaren denkt in Portugal, ook in het, uh, hier in Spanje is dat hetzelfde... dan moet je niet alleen denken aan mensen achter de balie bij de gemeentes bijvoorbeeld... maar al het personeel in de ziekenhuizen, uh, leraren op school, het zijn allemaal ambtenaren. Maar bijvoorbeeld ook het grote postbedrijf in Portugal is nog steeds van de overheid... Um, het is in zuidelijke landen ook een populaire baan. Hè. Het is goed geregeld, een goed salaris, goede voorwaarden. Ja, op deze manier wankelt dat een beetje, natuurlijk. Ja. En, en wordt het een beetje geaccepteerd of staan de vakbonden op hun achterste benen? Ja, de vakbonden staan op hun achterste benen natuurlijk. Die zien weer een heleboel mensen die straks uh, zonder werk zitten. Op zich gaan de Portugezen minder de straat op. Er wordt wel geprotesteerd, maar uh, het is, uh, ja, ze zeggen daar ook... wij zijn wat rustiger, wij gaan niet zo heel snel de straat op. Maar dit raakt natuurlijk weer heel veel families. Kijk, 30.000 mensen die hun baan kwijtraken. En ook daar loopt de, de werkloosheid enorm op. Het loopt al tegen de 20 procent. Dus een nieuwe baan vinden is niet zo heel erg makkelijk... De mensen hebben steeds minder uh, om uit te uh, geven. En het probleem is ook dat je het steeds meer merkt. Um, ik sprak um, onlangs een schooldirecteur daar. Die zei, ja, ik heb al een vijfde van mijn uh, docenten ontslagen. Op een gegeven moment houdt het op. De klassen groeien, ik weet niet meer wat ik moet doen. Begrijp ik. Dankjewel, Jessica. Jessica van Spingema staat over Portugal en de drastische bezuinigingen al daar. Het is kwart over acht geweest. In Voorde worden vanavond toch geen Duitse oorlogsslachtoffers herdacht. De demonstranten hadden aangekondigd de herdenking bij te wonen... en gevreesd werd dat die herdenking zou verstoord worden door die demonstranten. Bart Hartelman is van het comité 4 mei in Voorde. Goedemorgen. Goedemorgen. Het zijn de officiële afgevaardigden van het organiserend comité... en de gemeente die ervan afzien. Um, en de voordenaren zelf, wat doen die vanavond? Die hebben de vrije keuze. Die mogen wel langs die graven van die Duitse soldaten? Ja, dat kunnen we niet. Nee. En dan komt er een kleine groep demonstranten toch naar voren... om mensen aan te spreken als ze langs die graven komen lopen. Wat vindt u daarvan? Nou, op het kerkhof hoort er nog wel niet alleen twee minuten stilte. Maar het hele gebeuren proberen wij zo waardig mogelijk te houden. En er hoort zeker niet bij dat men daar op het kerkhof mensen wil aanspreken. Nee. mensen, mensen die... Die dat doen, hebben misschien nu al een keuze gemaakt, dat weet ik niet. Maar die, die gaan naar het kerkhof en die krijgen de vrije keuze, dat is ook gepubliceerd, om daar langs te lopen of niet. En het comité, dus het officiële comité, heeft er vanaf gezien en ook de uh, officiële autoriteiten, dus het gemeentebestuur. Ja, maar als ja. mensen nou de individuele keuze maken om het wel te doen, ja. en ze worden daarop aangesproken, ja, ja uh, op zich kan je daar ook weer niet zoveel tegen doen. Dat weet ik niet, dat moeten we afwachten. Maar in, in principe is dat niet de bedoeling. En ik heb, ze, ze hebben deze groep, ik ben daar niet bij geweest... maar die hebben op het gemeentehuis hebben ze daar een, een gesprek gehad met de burgemeester en anderen. En ik kreeg de indruk dat zij zich netjes zouden gedragen. Uh, maar daar hoort ook bij in principe wat dat principe precies inhoudt, dat weet ik ook niet. Dus ik hoop, nee. ik hoop dat het waardig, en dat, dat staat bij ons bovenal, vrijheid... Van keuze, maar ook vooral uh, als zij bijvoorbeeld de, de, de uitgang naar de Duitse zouden beletten. Hè? Yeah. Nou, dan, dan, dan maken wij geen handen aan of wat dan ook te zeggen, oké, okay, dan lopen we gewoon normaal terug. Ja. Vrijheid, maar met met waardigheid. Wat ik niet snap, is uh, ja. we hebben vorig jaar uh, die discussie gehad, dit jaar uh, uh, opnieuw. Hoe kan het? Want ja, je, je zou bijna zeggen... je hebt een jaar lang om het misschien heel anders in te richten. Of moeten we dat pas volgend jaar uh, uh, doen? Nou, ik moet zeggen... Um, er is een kort geding geweest. Dat heeft nog lang geduurd. Er is dus iedere keer over een streep heen getrokken. En uh, de aanspraak van het hof die kwam pas in uh, februari. Waarbij zij het hof uitsprak van... het was een lokale denk ik, In alle oh. vrijheid, de mensen zijn van tevoren... Ingelegd, het is transparant geweest enzovoort enzovoort. Uh, ja, de, de Raad van Kerken kwam ook met een brief van zouden we niet. En die hebben ook het hele jaar de kans gehad om daarover na te denken. Waar, waar wij wel van geschrokken zijn, dat is de reactie vorig jaar. Dus onze bedoelingen zijn van meet af aan zuiver geweest. Je kunt zeggen, jullie zijn naïef geweest. Maar deze reactie, toen... Daarop hadden we niet kunnen denken, indenken. Als men dan meteen spreekt van. van Nazi's, van SS'ers, van. een ontkenning van Holocaust en zo. Nou, dat zet de toon. En dat, dat, dat, dat houdt eigenlijk elke dialoog af. Ik, ik moet u zeggen, ik heb. vorige week heb ik er nog een Rabbi gesproken. Ja. Yeah. Uh, van de kamp. En daar heb ik het ook mee gehad. En hij zei tegen mij: Hij zegt, het is jammer. Jammer dat voor er geen sprake is geweest van een dialoog, maar van een confrontatie. Ik zeg, nou, dat is ook zo. Maar die toon voor die confrontatie hebben wij zeker niet gezet. Als we van begin af aan zouden gezegd hebben: met of het gemeentebestuur. zouden we daar zo over kunnen praten. Dat had altijd gekund. En dat kan nu nog steeds. Ja, en dan inderdaad, ik zou bijna zeggen: ook op naar volgend jaar. En in de wetenschap natuurlijk, dat u ook niet de enige gemeente bent waar eh, Duitse zorgers herdacht. Er zijn 33 gemeentes waar iets dergelijks gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld twee gemeenten, ik noem Denenkamp de en de Schiermonnikoog, waar ook Duitse soldaten liggen. Op Schimonico zinkt men zelfs het Duitse volkslied. Ja. En dat is een prangende vraag die ik nog steeds niet begrepen heb. Waarom schenkt men met, met alle macht die er is bovenopvorderend? Dat heb ik nooit gesnapt. Misschien moeten we het daar op een ander moment dan op 4 mei zelf over hebben. Nou. Ik heb het, uh, dat mag rustig zeggen, ik ja. heb het uh, de Raad van Kerk in Nederland... ik ben ook voorzitter van de Raad van Kerk in, in Vorden... Ja, ja. heb ik laten weten dat uh, ik zeker van begin af aan voor een dialoog stond... en dat ik zeker, na 4 mei daar ook voor staat. En ik hoop dat we volgend jaar tot in een dialoog de zaak kunnen oplossen. Goede herdenking vanavond, meneer Hardeman. Ik, ik dank u zeer. Dank u, ja. Oké. Okay. Dan gaan we het hebben over het voetbal. We hebben het direct over het hoogste niveau. Maar we moeten het eerst eventjes hebben over de topklasse. Dat is niveau 3. Dan hebben we het over Spakenburg. Dat is een vissersdorp, 20.000 inwoners. Maar wel een dorp met twee voetbalclubs. En iedereen heeft er misschien wel eens van gehoord. Van de rode en van de blauwe. Van IJsselmeervogels en van de sportvereniging Spakenburg. Alleen het vervelende is dat Spakenburg nu bijna op degraderen staat. En daar gaan we met de anderen over praten. Met Patrick van Diemen, voorzitter van IJsselmeervogels. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoopt u ook dat Spakenburg degradeert? Of ik dat hoop? Ja? Nee, zeker niet. Hoezo, Hoezo niet? Het is toch een concurrent? Het is een concurrent en het is uh, gezonde rivaliteit. Maar degrederen gaat echt te ver. Ja. ja, gezonde rivaliteit. Er zijn mensen die kijken elkaar niet aan uh, op het moment dat de clubs tegen elkaar spelen op het dorp. Ja, en zo moet het ook. Ja. Het is een uh, confrontatie die door het hele dorp heen uh, loopt. Uh, waar veel sfeer en beleving in zit. Uh, maar de volgende dag zitten we gewoon met elkaar op de koffie en zitten we naast elkaar in de kerk. Ja, was het liep dat nexie uh, om het vandaag uh, op 4 mei ook nog maar eens even te hebben uh, met zo'n soort uitspraak. Maar uh, dat is het een beetje. De een kan niet zonder de ander. Ja, het is uh, een soort uh, uh, levensbloed van het dorp en uh, van de sportieve prestatie hier. Is dat uh, uh, veel naar elkaar kijken en elkaar heel graag willen overtreffen. Ja. Kan Spakenburg nog op een of andere manier helpen? Nee, dat uh, kan niet meer. Wij moeten tegen twee tegenstanders die geen rol spelen uh, in de degradatie. Uh, dus uh, Spakenburg moet het alleen doen. Ja, en redden ze het, denkt u? Ik verwacht het wel, ja. maar het zal niet meevallen. We moeten tegen twee uh, mooie tegenstanders, goede tegenstanders... En ze zullen beide confrontaties moeten winnen om, om veilig te zijn. Ja, ja en die andere, uh, Gene Muiden bijvoorbeeld, ligt op de loer. En uh, de Jodan Boys uit uh, Gouda, dat zijn natuurlijk ook clubs die op de deur staan te kloppen. Hè. Die willen ook wel eens in die topklasse blijven. Jazeker. En uh, met name Gene Muiden is, uh, is bezig met een hele goede serie. Er uh, is eigenlijk een soort wederopstanding uh, nou, uh, plaatsgevonden dit seizoen. Waar ze van heel ver gekomen zijn en zich alsnog nu. Uh, of lijstbehoud aan het terugknokken zijn. Ja, die zitten in een soort van flow. Um, uh, Jodembo is ook minder. Uh, en Spakenburg heeft eigenlijk zijn laatste kans gepakt in de laatste wedstrijd tegen Katwijk. Ja, precies. En Katwijk is voor de mensen die het niet dagelijks volgen de kampioen. Dus dat is op zich wel een goede prestatie. Ja. Nog twee wedstrijden te spelen. Nou, uh, u zegt als voorzitter van IJsselmeervogels... de grootste concurrent, die blauwe, die moeten erin blijven. We gaan u bellen <laughs> over twee weken, denk ik. Want dan is het allemaal beslist. Meneer Van Diemen, ik wens u een fijne zaterdag. Dank u wel. Dag. En dat is de topklasse, dat zit eronder. En dan hebben we het niet over die degradatie-promotiewedstrijden. Of ze naar de Jupiler League willen. De meeste clubs willen dat namelijk niet. Maar we gaan het nu wel over de Jupiler League hebben. De eerste divisie. Daar is Kambuur de verrassende kampioen geworden. Ragnar Niemeijer was er gisteravond bij. Ragnar, uh, jij was bij Volendam. Volendam was de favoriet voor de titel. Het ging mis. Dat betekent dus dat Volendam opeens naar die nacompetitie moet. Ja, dat klopt. Ik zat bij de verkeerde wedstrijd. We hadden het eigenlijk wel ingezet op Deventer. In de Adelaarshorst daar met een echte adelaar bij de aftrap. Daar zou het gaan gebeuren. Maar op 16 mei zien we Volendam voor het eerst in actie in de nacompetitie met een thuiswedstrijd tegen MVV. Een voorsprong, een kwartiertje. En toen zag het er nog niet zo verkeerd uit. Maar met name defensief was het dramatisch bij het elftal van Hans de Koning. Op de Vleugel stonden twee spelers: Koster en de Koning. Ja, die werden aan alle kanten voorbijgelopen en daar was geen antwoord op te vinden blijkbaar voor Volendam. Dat ging maar door. Tuurlijk heeft Volendam zijn kansen gekregen, maar een punt was ook genoeg. Uh dat punt kwam er niet. Het werd 3-1. Het had ook 5-1 kunnen zijn. Misschien 5-2 of 5-3. Maar die overwinning van Koot Eagles was terecht. En die van Cambuur in Rotterdam overigens ook. Cambuur dus kampioen. Vollendam na competitie begint tegen MPV. Maar daarna, stel dat ze die ronde overleven. Want MPV is ook Eerste Divisie. Dan moeten ze tegen clubs uit de Eredivisie. Wie worden dat? Uh, nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het complete schema zo even niet uh, paraat heb. Uh, Neem maar nog even een beetje af. I I eigenlijk bedoel ik te zeggen: wie gaan de na-competitie spelen uit de eredivisie? Uh, nou ja, dat is normaal gesproken een kwestie voor uh, Roda en voor uh, voor VVV aan de andere kant. Uh... Roda kan RKC nog voorbij en gezien toch een beetje de vorm van de ploegen... durf ik het wel aan om misschien te zeggen dat Roda dat nog wel gaat halen. Dat verschil is maar een puntje. En ja, ik vind Roda toch met spelers als Malky en de Muge die het goed doen in de spits... ja, toch eigenlijk wel wat meer bieden dan uh, de spelers van RKC... waar de sfeer toch wat minder is, waar steeds spelers in en uit selecties worden gezet. Nu ook weer met Chevalier de Fransman... Uh, in de selectie, uit de selectie, uh, nu er weer in, eruit. Het is toch een beetje onrustig. Het gebeurt met meer spelers, ook met Michael mij. Ik heb het gevoel dat Roda aan het einde van de rit... met nog twee wedstrijden wel eens aan het langste eind zou kunnen trekken. Ja, dan laten we een stukje stijgen op de ladder. Uh, de strijd om plek twee. Um, PSV, Feyenoord, Vitesse. Wat is van het weekend het programma en hoe liggen de kansen? Nou ja, PSV thuis tegen NEC. PSV 66 punten. Feyenoord ook een Vitesse 64. Vitesse zit dus op het vinkentaal, maar heeft puntenverlies nodig van die andere ploegen. PSV-NEC, zoals gezegd. Ado Feyenoord en RKC Vitesse. Dat is ook al geen prettige wedstrijd voor Vitesse, zo tegen de ploeg uit, uit Arnhem. Normaal gesproken wint PSV. Normaal gesproken uh, wint Feyenoord. Maar Ado uit is een lastige wedstrijd. En ik wil eigenlijk ook meteen het stapje wel even maken naar. Ajax, ja. Willem 2. Uh, denk even terug aan gisteravond. Hè. Iedereen had die schaal al uh, richting Volendam zo'n beetje uitgedeeld. Oh, je gaat de bibbers in de Amsterdamse knieën praten. Nou ja, nee ja dat zal toch niet. Maar aan de andere kant. Uh, ja, die schaal is al volledig vergeven. Ik heb hier klaar voor de schaal. Dat is het AD. Ik heb de telegraaf hier voor me liggen. Iedereen is klaar. De spelers zijn klaar. Het is allemaal gedaan. Uh, ja, dat is het natuurlijk ook. Maar stel je voor dat het niet <lacht> zo is. En dat. Dat was gisteravond ook het geval. Stel je voor dat het hier niet gebeurt. Volendam haalt geen puntje. Nee, dat kan niet. Het moet nee. nog wel even gebeuren, het blijft wel sport, hè? Precies, het blijft voetbal, het bal is rond enzovoorts. Uh, dus het moet nog inderdaad morgen. En bovendien kunnen mensen er ook lekker luisteren naar uh, langs de lijn. Dan wil ik nog even het bruggetje met jou maken naar de Volkskrant. Want je haalt de krant al, uh, al aan. We hebben vandaag een belangwekkend uh, verhaal over Paul R. Dat is een Nederlandse verdachte in een Duits onderzoek naar matchfixing. En die zegt dat de afgelopen tien jaar met enige regelmaat... wedstrijden zijn gemanipuleerd. Daar schrik ik zelf van. Maar vind jij dat ook verrassend? Uh, ik schrik daar niet zo van. Uh, omdat uh, bij een aantal collega's van mij die met deze zaak uitstekend uh, bij zo'n zaak uitstekend zijn ingevoerd... bij deze kwestie, moet ik zeggen, uh, die weten dat al veel langer. Daar hebben we Paul R. niet voor nodig. Paul R.'s uh, woorden zijn ook uh, ja, geloofwaardig. Hij zit in de gevangenis vanwege kunsthandel, uh, kunstroof... Uh, en op de vragen die hem worden gesteld schriftelijk in de gevangenis... dus dat gebeurt door de Volkskrant. Ja, de kwesties waar het echt om gaat, uh, daarom zeilt hij toch de boel. Uh, hij is niet schuldig, hij heeft uh, niks gedaan, hij heeft alleen in het legale circuit gezeten. Kijk, ik denk dat zo'n verhaal, je kunt dat groot op de voorpagina zetten... en het is een smeuïge kwestie, het gaat over gokken, over doden die vallen... spelers die bedreigd worden, dus het is allemaal spannend. Maar je moet volgens mij als pers, en dat is het enige wat echt belangrijk is echt zelf met wedstrijden kunnen komen. Mensen durven beschuldigen met een speler op de proppen komen die zegt, ja. joh, ik heb me laten pakken door die maffia. Ja, en verwijzen naar geheime rapporten van de UEFA. Dat is op zich goed dat je die rapporten hebt, maar als je dan in de bijzin moet zetten, dat bewijst niet dat er spelers zijn omgekocht en de scheidsrechter, dat zegt ook niks. Ja, dan haal je toch eigenlijk je eigen verhaal een beetje onderuit, ja. ik. ben er niet Haan... van in de war. Ik ga het weekend overleven. <laughs> <laughs> Vast en zeker. Dat in ieder geval met de ontknoping in de eredivisie. Morgen vanaf half één, want er wordt morgen op vijf Zo jaar is dat. eerder ja. afgetrapt. Zo dadelijk hier op deze zender. Peter en Mieke met de dode herdenking. Ze vragen zich af of er nieuwe impulsen nodig zijn. Helene van Rooijen komt langs. hartsvriendin. Een depressie. Daar hebben ze het ook over. En om 11 uur is er dan kamerbreed. En dan hebben we de zaterdagochtend op Radio 1 helemaal compleet. Mooie dag. Dit is Radio 1. En nu het nieuws met Helmer Vriend. Staatssecretaris Wekers heeft de Tweede Kamer geschreven... dat de verschillende diensten goed hebben gehandeld in de Bulgaarse fraudezaak. De VVD herhaalt dat hij pas vlak voor de uitzending van Brandpunt... op de hoogte is gesteld van de fraudezaak. Dat had hij eerder al in de Kamer gezegd... maar volgens ambtenaren van de Belastingdienst jokte Wekers. De Tweede Kamer vroeg hem toen om een feitenrelaas... en dat heeft hij vannacht naar de Kamer gestuurd. In Vlaanderen is in de buurt van Gent een aantal goederenwagons... met chemische stoffen ontspoord en ontploft. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brandweer laat het vuur dat ontstond gecontroleerd uitbranden. Het ongeluk gebeurde rond half twee vannacht. Drie van de dertien wagons explodeerden... waarna in drie andere wagons brand uitbrak. Zo'n 300 omwonenden zijn geëvacueerd. Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Massachusetts... kan geen graf vinden voor Tamerlan Tsarnaev... een van de daders van de aanslag tijdens de marathon van Boston. Geen enkele begraafplaats in de buurt wil dat de man daar begraven wordt.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Het is 2.5 minuut over half negen. Tot 11 uur zijn we bij u. Wat gaan we doen? Nou, We gaan het hebben over uh, dodenherdenking, want het is beslotverrekening 4 mei vandaag. Wie moet er allemaal bij betrokken worden? Dat is ieder jaar weer een hele discussie. Ralf Bordelier van Wereldpodium vindt het bijvoorbeeld een goed idee... om immigranten erbij te betrekken. Daarna gaan we de politie helpen van Oosterwijk in Brabant... met een mogelijk moordscenario. Dan aandacht voor een atoomfilm. En, uh, ze hebben namelijk moleculen uh, zo... Helemaal stuk voor stuk kunnen laten bewegen dat er ook nog een soort scenariootje is ontstaan. Ja, het is heel bijzonder. We gaan het u zo meteen allemaal vertellen. En depressieve mensen in een verpleeghuis. Daar is heel veel aan te doen. Om tien uur dan komt schrijfster Helene van Rooyen. Zij heeft een nieuw boek. En dat zullen we weten. De hartsvriendin heet het. Psycholoog Ab Dijksterhuis, u kent hem misschien wel, van die intuïtie, is in het nauw gebracht. Ingrid Hogevorst komt met een vers stapeltje boeken. En. Als laatste besteden we aandacht aan het kleine dorp met de mooie naam Hongerige Wolf. Zometeen Guantanamo Bay. Wanneer gaat het nou eindelijk eens een keer dicht? Maar eerst. Het rommelt bij Ryanair. Precies, de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa... Hij behandelt zijn personeel namelijk uiterst onvriendelijk. Dat zeggen in ieder geval een paar piloten bij Ryanair. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Want al langer doen verhalen de ronde over piloten... die worden geïntimideerd na het uiten van zelfs maar de minste kritiek. Maar de laatste tijd neemt die kritiek alleen maar toe... wat de Vereniging van Nederlandse Verkeervliegers... en de Europese Koepel grote zorgen baart. Ze denken dat de vliegvlieg veiligheidscultuur, zoals dat officieel heet, gevaar loopt, met alle gevolgen dus van dien. Goedemorgen, Steven Verharen, president van de VNV. U springt dus in de bres voor de, uw collega's bij Ryanair, omdat u dat zelf eigenlijk niet durven. Correct. We zijn al uh, tijden bezig met deze uh, vliegers die uh, een beroep hebben gedaan op uh, Europese vliegenverenigingen. Zij zijn ook lid van diverse verenigingen in Europa, omdat ze daar allemaal basis hebben. En... Uh, het feit dat wij bijvoorbeeld die leden al niet kenbaar maken in ons uh, maandblad... geeft al aan dat wij in ieder geval geen, niet willen dat zij risico gaan lopen. Maar, maar zij uh, melden zich bij u. Die, die klachten worden gebundeld, neem ik aan. Wat wordt er dan van u verwacht? Moet u dan met de Ryanair gaan praten? Nee, zij hebben ons gevraagd en de andere Europese verenigingen... om te helpen bij het opzetten van iets wat een vliegerplatform kan worden... om in ieder geval naar Ryanair hun zorgen kenbaar te kunnen maken. Dat is tot op heden uh, is nog niet mogelijk geweest. Uh, en daar willen we nu in ieder geval een poging te doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar het feit dat de Ryanair Pilot Group al geen uh, hoofd heeft op dit moment... en geen naam die naar buiten wil treden als woordvoerder... geeft al aan dat men daar heel bang is. Wat uh, vertellen ze u? Er komen diverse, diverse klachten binnen uh, vanuit alle bases. En eigenlijk, ja, ik, ik kan er hele, hele uren over vullen met wat daar allemaal binnenkomt. Nou, misschien de, de, de ergste dingen? Nou, men, waar het om gaat, is dat met name intimidatie daar schering en inslag is. Intimidatie van personeel op het moment dat zij iets kenbaar willen maken. Men moet zich voorstellen, men heeft een contract... en dat is eigenlijk ook wel eens een burgcontract uit te uh, duiden. Men vliegt daar uh, op een, uh, een nul contract. Op het moment dat men geen werk heeft voor die vlieger krijgt je dus ook geen inkomen. Als Hetzelfde men... als mensen, en daar wordt heel veel over geklaagd, in de horeca. Klopt. Ja. Maar dat is toch gewoon het uh, freelance bestaan? Als ik uh, ziek ben, dan krijg ik ook geen geld voor deze uitzending. Dat klopt. Uh, dat weet ik trouwens niet of u dat die krijgt. Nee, dat, maar goed. Maar dat zeiden. Uh, dat, dat dat uh, waar het om gaat is dat deze vliegers in een heel onzekere situatie terechtkomen. En deze intimidatie maakt dat zij bijvoorbeeld niet kenbaar kunnen maken... dat zij op, op een of andere andere wijze hun contract invulling willen geven. Op het moment dat zij ook maar even opspreken of opspelen... dan uh, wordt hun contract of wordt in ieder geval gezorgd dat zij niet vliegen... hebben omdat men geen inkomen. Of ze worden een andere basis getransfereerd. Dat is een uh, belangrijke component, namelijk uh, de, de, de rechtszekerheid en de manier waarop die uh, piloten moeten werken. Maar de andere poot onder het verhaal is de vliegveiligheidscultuur. Kortom, dat gaat nog verder dan alleen maar belangenbehartiging. Wij zitten hier ook niet voor de belangenbehartiging in directe zin. Wij zitten hier voor de vliegveiligheidscultuur. Want dat is de zorg die wij als vereniging hebben. En, en hoe, vliegers... hoe loopt die dan gevaar, die veiligheidscultuur? Nou, die vliegveiligheidscultuur loopt gevaar omdat men op enig moment... niet meer wil melden wat er te melden zou moeten zijn om uh, in ieder geval het bedrijf veiliger te maken... of de luchtvaart veiliger te maken. Noem een voorbeeld. Wij zijn gebaat in de luchtvaart bij zogenaamd Just Culture. Ik ben zelf vlieger. Op het moment dat er iets gebeurt, ook als het kleinste dingetje... schrijven wij een rapport. En op dat moment gaat met dat rapport gaat men aan de haal. Maar het gaat er niet om de vlieger op dat moment te straffen... of in ieder geval consequenties daar voor die persoonlijke, persoonlijk voor die vlieger aan te verbinden. Het gaat erom dat men met die informatie zorgt... dat uiteindelijk de luchtvaart en de vlieger en de passagier veiliger is... En maar waarom is het niet veilig dan? Nee, dat, dat heb ik ook niet gezegd, dat het niet veilig is. Ik heb alleen gezegd dat de impact op de vliegveiligheidscultuur... is wat ons betreft zeer nadrukkelijk aanwezig. En dat kan in die end betekenen dat de vliegveiligheid... Maar, in maar, vaak... maar geeft u eens een voorbeeld wat er dan gebeurt? Is het zo van, dat de, een piloot niet durft te melden... dat er een los schroeven loszitten daar aan de motor? Dat lijkt mij toch niet? Nou, ik weet niet of dat bij die maatschappij gebeurt... maar men staat onder druk om bepaalde beslissingen te nemen. En als jij te veel impopulaire beslissingen neemt... in de ogen van het management, dan krijg jij gewoon maar geen vluchten meer. Maar wat zijn dan impopulaire... u, u blijft zo vaag. Ja, <laughs> dat klopt, omdat ik ook niet heel erg specifiek kan worden... omdat nou, maar, incidenten begrepen, vaak uh, aan namen gerelateerd kunnen worden. Ik heb begrepen uit de uh, uitzending van Caro Brandpunt... dat bijvoorbeeld aan de hand is dat die piloten... Uh, soms onvoldoende brandstof bij zich hebben... En dat dat een, een reëel re risico is? Nou, dat, dat zou kunnen. Op het moment dat, uh, dat er bepaalde scenario's zich voordoen... waarbij uh, men bijvoorbeeld moet uitwijken naar bepaalde luchthavens... Uh, dan is het normaal gesproken zo dat de gezagvoerder... de volledige vrijheid en onafhankelijkheid moet hebben... om de keuze te maken die in zijn ogen op dat moment het veiligste is. Met alle informatie die tot, tot hem komt op dat moment. En dat is in dit geval bij ons, wat, wat ons betreft, niet aan de orde. Men durft niet overal maar zomaar de eigen beslissingen te nemen... juist omdat die repercussies zo hoog kunnen zijn. Het blijkt ook wel uit de petitie die men van Ryanair heeft willen aanbieden... Aan de, aan de Ierse luchtvaartautoriteiten... om een diepgaand onderzoek te doen naar deze uh, arbeidsomstandigheden... op de vliegveiligheidscultuur. Men is daar gewoon bang voor. Was dat en... ook door anonieme mensen gedaan? Jazeker. Ja, ja. En op het moment dat die petitie dan op die manier wordt neergesabeld... zoals nu door een chief pilot daar gedaan wordt... waarbij men gedreigd wordt met ontslag als men zoiets, als men zoiets betekent... op het moment dat je burgerrechten op, die moment, op dat moment zo in gevaar komen... ja, dat, het kan bijna niet waar zijn. Ja, maar goed, die kwestie van die benzine, hè? want dat, wat, dat kwam nadrukkelijk aan de orde. Er werd gezegd, die piloten die moeten altijd uh, een, een bepaalde hoeveelheid benzine bij zich hebben... voor het geval, een om, omwegen moeten maken. Dan, dat was volgens die piloten... In sommige gevallen niet zo. Dus dat betekent dat ze dan uh, ja, uh, het risico liepen dat ze zonder uh, benzine, ik moet natuurlijk zeggen kerosine, kwamen te zitten. Nou, dat is de... toch iets heel concreets? Ja, dat is heel concreet. Alleen van, van dat specifieke geval, daar, daar zal de hele onderzoek van moeten uitwijzen of het nou wel of niet te weinig was. Het feit dat je op een gegeven moment in een soort emergency en mayday call terechtkomt, ja, betekent dat, dat je in feite op dat moment te weinig had... Nee, geeft wel aan. Je hebt nog een half uur brandstof op dat moment. Maar je komt in een situatie dat, dat, het, dat het in ieder geval uh, risicovol gaat worden. En dat, uh, en dat is het probleem. Niet alleen, het gaat ons niet specifiek om de brandstof. Het gaat om de meldingsbereidheid van die professionele groep mensen... die aan het eind van de veiligheidsketen staan in een luchtvaartoperatie. En als je aan het eind van de veiligheidsketen staat... moet je de totale onafhankelijkheid hebben om besluiten te kunnen nemen... die de veiligheid garanderen. En dat is en, een van de key issues ook bij een opleiding van een piloot... Als dat soort dingen nou zo gevoelig liggen. Waarom lukt het dan toch niet met een groep mensen bij elkaar te gaan zitten bij Ryanair. Uh, om, om dat toch te verenigen en te zeggen. Ja jongens, dan maar exploderen. Maar we gaan gewoon met 50% van het personeel of zoiets. Gaan we vertellen dat dit zo niet langer kan. Nou klopt, daar zijn we dan ook heel hard mee bezig. Om met die Ryanair pilot groep uiteindelijk een spreekbuis te hebben. Een professionele spreekbuis van de Ryanair vliegers <coughs> richting... Uh, Ryanair, maar ook richting de Ierse autoriteiten. Want de Ierse autoriteiten... Die, uh, die, die doen zich ook nogal de makkelijk vanaf op dit moment in onze optiek. En wij hebben ook onze staatssecretaris gevraagd... om uh, te vragen hoe het zit met, uh, met de vliegveiligheidscultuur bij Ryanair. En daar komt een antwoord op vanuit de Ierse autoriteit... dat dit puur politieke en, en, en, uh, propaganda is van de piloten. Dat staat gewoon letterlijk in de brief van, uh, van de Ierse uh, autoriteit. Uit, uit, uit zo'n interview blijkt ook dat uw organisatie... of in ieder geval mensen die zich op dit me, deze manier manieren bezighouden met Ryanair. Gewoon als pure agitatoren uh, beschouwd worden. Je bedoelt ja. dat interview met die topman? Ja. ja. Dat klopt. En het probleem is, waar wij naartoe willen, is zo'n gezonde uh, dialoog of tripartite overleg, een trialoog misschien wel, tussen de Ierse autoriteiten, tussen de vliegers van Ryanair, wat, wat de specialisten, de professionals zijn van die club, en Ryanair management. Want het gaat ons helemaal niet om Ryanair als maatschappij. Prima en knap wat zij gedaan hebben. Het gaat ons om de management style die zij daar hebben. H de management style die Klopt wat ons betreft van geen kant. Ontslag is één van de uh, zeg maar zware uh, sancties die er natuurlijk zijn. Maar uit uw verhaal, uh, tenminste tot nu toe lezende... begrijp ik dat er veel meer uh, manieren zijn... waarop die piloten in de tang zitten van het bedrijf... en niet zomaar zich kunnen permitteren om te zeggen... nou, de vriendelijke groeten tot ziens... en hier doe ik niet meer aan mee aan die flauwe gul. Nee, dat klopt. Ze hebben, ze hebben natuurlijk ook hun, uh, hun kosten van levensonderhoud, willen hun vlieguren maken. De, de banen in, het, in de luchtvaart liggen op dit moment niet voor het oprapen. Uh, men zit dus in die zin in de tang. Men kan gedreigd worden met na een andere basis uh, overgezet te worden. Want Rijn heeft heel veel basis door heel Europa. En al hun ZZP-contracten, hun eigen bedrijfjescontracten... hun eigen sociale en fiscale structuren die zij, die zij opgelegd krijgen door het bedrijf... die maken dat het zeer uh, complex is voor die mensen om te kijken van... Uh, dat moet u toch even uitleggen, want daardoor ontstaat de situatie... dat eigenlijk iedereen als individu vogelvrij is... en dat je het dus bijna ook niet lukt om de zaak bij elkaar te krijgen. De, dat ZZP kan. Dat klopt. Kan, ja. dat klopt. Maar dat moeten we is... even uitleggen. Nou, 75% van de vliegers van Ryanair... heeft ongeveer een, een, een, een, een ZZP-contract, om het zo maar even te zeggen. En in Europese zin zijn ze allemaal zelfstandig. Zij worden in bedrijfjes gestopt met twee andere vliegers... waarvan zij niet weten wie die andere vliegers zijn. En als ze daarnaar. Door vragen... Ryanair. Ja, en als zij vragen wie dat dan zijn, dan krijgen ze dat vervolgens niet te horen. Nou, dat is natuurlijk heel raar als jij in een bestuur van een bedrijf ja, zit... Dat geloof je toch niet? Waarbij, ...waarbij je niet weet wie je medebestuurders uh, zijn. Nou, dan zijn er natuurlijk allerlei fiscale constructies... en je moet bijna fiscalist uh, zijn om in ieder geval uh, ergens uh, te weten... hoe dat werkt met belastingafdracht in een bepaald land. Het is niet voor niks dat er natuurlijk overal invallen zijn gedaan... in Italië en Duitsland tot in Nederland uh, toe. Maar wacht nog even, als dit nou toch werkelijk aan de gang is... dan is toch een gang naar elke burgerrechter is toch gewoon... Uh, van succes verzekerd. Als jij dus in een, in, in een uh, maatschap zit... waar je de andere mensen voor jou geheim houden... en dat is een werkverband met een werkgever. Nou, dat kan toch niet? Nou, ik weet niet hoe dat uh, exact juridisch zit... en zeker niet in alle Europese landen. Dat is dus ook een van de thema's. En uh, op zich uh, is er misschien helemaal niks mis mee... als men als individueel bedrijf uh, ergens uh, zijn uh, diensten verleent. Ja, maar Alleen niet... moet het wel op degelijkheid. Men moet enige... Wat ik net aangaf, dat vliegers een soort van onafhankelijkheid zouden moeten hebben. En dat bedoel ik dan in de, bes in de, in de besluitvorming. Onafhankelijkheid in besluitvorming om bepaalde zaken te kunnen, te kunnen uitvoeren, al dan niet. Die moet nodig zijn. Deze onafhankelijkheid wordt door deze structuur en deze, deze zeer vage en schimmige structuren zeker niet wat ons betreft gegarandeerd. En daar zou verandering moeten komen. En daarom willen we ook naar zo'n overleg... waarbij de IERse autoriteiten een onderzoek zouden doen... naar de veilig veiligheidscultuur... naar de cultuur van de arbeidsomstandigheden binnen dat bedrijf. Het grootste bedrijf binnen Europa op dit moment in de, luchtvaart, in de Europese luchtvaart. Eh, om daar vandaan met de professionals tot, tot een conclusie te komen... van, goh, kan er niet iets veranderen? Kan, kan het nou niet iets beter? Want dat maakt het bedrijf... Het maakt voor het bedrijf ook dat het er veel beter op komt te staan. Hebt u dat interview gezien van Sven Kokkerman met de baas van Ryanair? Ja, natuurlijk. Ja. Wat vond u daarvan? Hij, hij weerlegt eigenlijk stelselmatig alle aantijgingen. Nou, dat, dat, dat staat hem op zich vrij, denk ik. Um, en dan is het aan de interviewer om dat, dat onderuit te, te halen of, of hem moeilijk te maken. Uh, ja, wat als hij, uh, hij mag roepen wat hij wil. Uh, net zoals ik vind dat uh, ik mag uh, roepen wat ik wil. In ieder geval. Nee, nou, was, ja, het het was... zwakke was natuurlijk dat het die piloot anoniem hadden geklaagd en dat ze dus, nou ja, daardoor kon hij eh, die baas van Ryan steeds zeggen: ja, bewijst u maar dat dat mijn piloten waren. Nou, dat. Nee, maar oh, zo deed hij. Dat was het. vrij gekopen. In ieder geval van, uh, it, van, ja. van zijn kant. Ja. Uh, de, de, de notaris had, uh, had vastgelegd dat het de, ja. de personen waren. En ja, nou, ja, dan zegt hij, nou die notaris ken ik ook niet, dus... Uh... Nee, ja, ik, kijk, het gaat ons in, de, in die zin uh, ook niet zozeer om een specifieke uitzending. Het gaat dus inderdaad om een managementstijl. Misschien is dat daar een indicatie van, dat, nou, dat de, de lijnen wel. die door hem worden uitgezet in die zin komen. Maar het, het, gaat, het gaat ook breder, hè? want het is niet alleen Ryanair. Het is, het is hè, de, de pay-to-fly maatschappijen waar men moet betalen voor zijn eigen... Stoel eigenlijk. Uh, de, geregeld komt het voor dat de piloot meer betaalt voor zijn stoel... dan de passagier achterin. En dat is op zijn minst vreemd. Hè? De vlieger oh, komt binnen en die moet een type rating halen. Een, een, een vliegbevet moet hij moet in ieder geval omzetten... naar een type bevoegdheid... Bij die maatschappij betaalt daar 30.000, 40 40.000 euro voor... en moet dan maar afwachten of hij daar ook mag blijven werken. En men betaalt dus eerst eigenlijk zijn eigen salaris voor het, uh, voor het begin. Dat is bij er dus bij veel meer maatschappijen aan de hand. En er zijn ook uh, maatschappijen in het Midden-Oosten... waarbij we al uh, geluiden hebben gehoord dat... Uh, wordt er misbruik raak... gemaakt van het feit dat het zo moeilijk is... om aan de bak te komen als uh, piloot? Ik ben geneigd te zeggen van wel. Daar wordt nu misbruik van gemaakt... En in, op, op, op een dusdanige wijze dat de onafhankelijkheid van de vlieger... voor de besluitvorming in gevaar komt. En daarmee de vliegveiligheidscultuur, de meldingsbereidheid ja, van de professional. Wat bereikt uiteindelijk zo'n uh, bedrijf als Ryanair... wat bereiken ze uiteindelijk? Is het die, uh, dat soort methodes dat inderdaad die absurde lage uh, uh, vliegkosten... voor passagiers... Hè? je kan zomaar van 11, voor 11 euro geloof ik, van Barcelona naar Madrid... en weet ik het allemaal... Uh, is dat de enige mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen zo? Nou, je kunt wel stellen, denk ik, dat de, de contracten op een dusdanige manier uh, flexibel uh, ingeregeld worden op deze manier. Dat Ryanair op elk moment uh, zijn precieze vliegerbehoeften kan, uh, kan, uh, kan, kan vaststellen. En daarmee anderen thuis kan laten zitten zonder inkomen. Dus hun kostenstructuur is daarmee heel flexibel. Dat je daarmee andere risico's in huis haalt. Dat is waar het ons hier met name om gaat. En waar het in het bredere Europa om gaat. En onze Europese Cockpit Associatie die is er ook, ook hard mee bezig. Ook via andere landen. Want Ryanair is in Nederland natuurlijk nog niet zo heel erg actief. Voornamelijk in andere landen. Maar waar we ons wel zorgen over maken. Is dat als wij uh, deze maatschappijen op deze manier laten opereren. Dat wij met recht vinden wij in ieder geval de staatssecretaris gevraagd. hebben om diepgaand onderzoek te, te doen naar wat voor bedrijfscultuur daar heerst. En of dat geen risico's met zich meebrengt. Juist. En zo gaat u ook met Ierland in de slag. Nou, de, via, via de statie proberen we dat en met de andere uh, maatschappijen. Maar uh, een, een klein uh, simpel voorbeeld te noemen, uh, een, een, een flesje water wat, uh, wat de vlieger aan boord ook zelf moet betalen om maar, uh, om maar uh, zijn vluchten te kunnen afmaken. Dat is uh, waar zelfs uh, een uh, europarlementariër, uh, Patricia van, uh, van der Kammer, uh, in, uh, waar we onlangs geweest zijn, uh, bijna van, van de stoel viel. Uh, maar het is een heel klein detail waar, waar, waar je natuurlijk wat, wat boekdelen spreekt. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Steven Vragen, president van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Het ging dus over de situatie bij Ryanair. Dank u wel. Barack Obama zei het al in 2008 en hij zegt het opnieuw in 2013. cellencomplex Guantanamo Bay zal, als het aan de Amerikaanse president ligt, gesloten worden. Wanneer en hoe dan precies is echter totaal onduidelijk. Aanleiding voor de uitspraak van Obama is de hongerstaking van de gevangenen op het Cubaanse eiland. Inmiddels zouden al 130 van de 160 gevangenen voedsel weigeren. Gedwongen voeding is de enige manier om ze in leven te houden. Wordt de druk op Obama hiermee zo hoog dat hij het cellencomplex definitief in de band doet? Of is het mooi praterij? Daarover praten we met Lars van Troost van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat denkt u? Wordt die gesloten? Uh, ja, behalve de uitspraken van Obama en de hongerstaking die nu aan de gang is... is er politiek rond Quantanamo niet zo ontzettend veel veranderd. En uh, ja, de hongerstakers kunnen zichzelf niet vrijkrijgen, natuurlijk. Dus je hebt andere spelers nodig: uh -huh. uh, andere Amerikaanse politici, deelstaten, uh, andere staten, uh, Europese landen die bereid zijn mensen op te nemen, et cetera, et cetera. Uh, landen, landen van herkomst waar men garanties geeft dat mensen niet opnieuw zullen worden opgepakt als ze thuiskomen, bijvoorbeeld in China met Oeigoeren. Uh, je hebt al dat soort elementen nodig dat je het echt kunnen oplossen. Maar voordat, en die zijn er nog niet. Voordat we de hele wereld overzwerven, ja. even nog: de Verenigde Staten is natuurlijk toch een land wat hecht aan mensenrechten enzovoort. Kunt u nou nog eens een, in een kort explosie uitleggen hoe het nou toch mogelijk is dat deze situatie eindeloos gaat duren en duurt, en dat de mensenrechten, en daar verschilt toch eigenlijk bijna niemand van mening over, echt met voeten getreden worden? Ja, dat, dat, dat, dat heeft twee elementen dan, dat korte antwoord. A is natuurlijk, Quantanamo uh, was ooit opgezet als een juridisch zwart gat. He, dat, dat was expres. Het moest buiten het Amerikaans grondgebied. Zodat je zoveel mogelijk rechtsbescherming die mensen zouden kunnen hebben... onder het gewone Amerikaanse recht, dat ze dat niet zouden hebben. Nou, dat is in de loop der jaren allemaal, zou je kunnen zeggen... voor een deel hersteld, maar lang niet allemaal. Dus het werkt nog steeds. Het is, nou ja, het is nu een beetje een juridisch grijs gat geworden, zeg maar. Dat is één. Uh, en twee is natuurlijk... Het, het probleem is... Uh, dat het probleem eigenlijk alleen maar groter is geworden... doordat de mensen op Quantaanamo zaten. De, de idee was, we gaan lang niet iedereen berechten... want het zijn krijgsgevangenen. Een, so een soort krijgsgevangenen. Want ze mochten niet de rechten van krijgsgevangenen hebben. Maar de idee achter krijgsgevangenen... is dat iemand vastgehouden wordt... zolang er een oorlog is... en aan het eind van die oorlog... Uh, wordt je vrijgelaten, want dan vervalt de grond van gevangenschap. Wat conceptueel het probleem van geweest is vanaf het allereerste begin... is dat dit is niet een oorlog tegen Afghanistan of tegen Irak of tegen wie dan ook geweest Dit is de oorlog tegen het terrorisme. Zelfs het internationaal terrorisme. En die is, die is gewoon niet afgelopen, die, die oorlog? Die is niet afgelopen, nee. die loopt nooit af. Maar het ergste is ook nog, je zou niet eens weten... waaraan je zou herkennen dat die afgelopen is... Maar dat betekent dus... Dat het begrip krijgsgevangenen wel erg vaag geworden precies, is. Precies. Dus even los van dat het geen krijgsgevangenen waren... omdat ze die rechten niet hadden. Maar het idee, ik hou mensen vast zolang de strijd er is... en daarna laat ik ze los, dat is hier helemaal niet op van toepassing. En dan is er nog een bijkomend probleem. Als die mensen al ergens naartoe zouden moeten... en de Verenigde ja. Staten wil ze niet hebben om ze daar te gaan berechten... want het is veel te ingewikkeld... dan zouden ze terug moeten naar de landen van de herkomst... en die willen ze niet hebben. Ja, dat, dat, dat is één probleem. Dus, kijk, Een eerste probleem is natuurlijk dat ook de VS een heleboel mensen niet wil gaan berechten. Zelfs Obama, die veel meer werk wilde maken van berechting dan president Bush... kwam in zijn beste berekeningen ongeveer op 40 mensen die berecht zouden gaan worden. Er hebben ongeveer 800 mensen in de loop der jaren op Guantanamo gezeten. Dus dat betekent 5% die eventueel berecht zou gaan worden. En, en de rest niet. Maar waarom zou hij dat niet willen? Uh, omdat er tegen een heleboel mensen helemaal niks is waarvoor je ze zou kunnen berechten. Ja, maar dan zou je dus zeggen, laat, laat dan ze vrij. vrij. Ja. Precies. Nou, oké, okay, laat ze vrij. Dan gaan ze terug naar hun land van herkomst. land van herkomst wil niet. Een ander land is ook niet, hè, in sommige gevallen. Uh, uh, een ander land is ook niet verplicht om die mensen op te nemen. Dan moeten ze dus... In Amerika. Ja. Dan moet je dus de gouverneur van God weet welke staat, of een senator, of leden van het Huis van Afgevaardigden, die allemaal herkozen moeten worden, die moet je zeggen: Ja, ik heb even je medewerking nodig. Want weet je nog, die mensen waarvan we uh, tien jaar lang geroepen hebben: het zijn de ergste van de ergste. Nou, die komen nou bij jullie wonen. Dat gaat hem niet worden. Dan hm. kan je zeggen: Nou, dan gaan we ze in de Verenigde Staten zelf vasthouden. Maar als je ze naar, laat me even zeggen, het vaste land van de VS brengt, dan krijgen ze meer rechtsbescherming, meer toegang tot de rechter, dus de kans dat ze vrij gaan komen. Die, uh, die wordt alleen maar groter. Moeten al die politici weer uit gaan leggen... Hey, die mensen wonen hier. Maar dus de formele situatie is nu zo... dat je die mensen niet kan vervolgen... en eigenlijk ook geen bewijslast hebt... dat dat eigenlijk door iedereen Een toegegeven aantal, wordt. He, dus. Precies. Maar dat dus het probleem is dat iedereen er wel na, uh, naar kijkt... die ermee te maken heeft, als dat... Hoe dan ook, het zijn getrainde terroristen die qua dingen in de zin hebben... of je dat nou dat, kan bewijzen of niet, ja. en zoek het verder uit. dat is de beeldvorming. Uit. En die groep is natuurlijk veel uh, gedefinieerder samengesteld. Er zijn mensen die zijn echt onschuldig, die nooit wat gedaan hebben. Er zijn mensen die hebben misschien wel wat gedaan, maar die kan je niet berechten... omdat het bewijs via foltering is uh, verkregen. Er zullen mensen, er zullen een hele moeilijke groepen tussen zitten... er zullen mensen zijn die niks gedaan hadden voordat ze Quantanamo inkwamen... maar na tien jaar onterecht gevangen zitten licht geradicaliseerd zijn, zou ik het maar zeggen. Ja. Dus maar die kan je op die grond natuurlijk eigenlijk ook niet vasthouden. U schetst een onmogelijke situatie. Nou ja, het is niet een onmogelijke situatie. Nou. In die zin, uh, dat er waarschijnlijk op een aantal pijnpunten... Uh, zal men uh, ja. gewoon moeten zeggen... oké, okay, uh, we accepteren ons verlies uh, in deze. Bijvoorbeeld mensen waarvan je nu denkt... die zouden wel eens gevaarlijk kunnen gaan worden... maar ze zijn het eigenlijk nooit echt geweest... voordat ze kantraan hem opgingen. Uh, die zal je vrij moeten laten. Punt. Uh, je zal in de Verenigde Staten... en de vraag is natuurlijk, ga je dat politiek redden? Maar je zal in de Verenigde Staten inderdaad tegen, uh, tegen de bevolking moeten zeggen... Uh, er komen hier een paar mensen van Guantanamo en die komen hier in vrijheid. Want we hebben fouten gemaakt. En het is eigenlijk natuurlijk nog veel sterk, nog erger het verhaal. Want als die mensen daar dan in vrijheid zijn... gaan ze naar de rechter om ze zeggen... Ik heb tien jaar lang Schade Utrecht vastgezeten. Ja, ja. Is het ook nog misschien extra moeilijk geworden na de aanslag in Boston? Het speelt, natuurlijk speelt dat constant mee, want er is een, een soort rare logica van de angst... Natuurlijk, dat door wat er in Boston is gebeurd, moeten we die lui op Guantanamo vasthouden. Ja, weet je flauw gezegd, één ding weet je zeker, die lui op Guantanamo waren daar niet bij betrokken. Obama maar, heeft nee, in het, het, het begin precies, ja. dat is de, en in de, de, de verkiezingscampagne gezegd dat hij daar iets aan ging doen. En Guantanamo, ja. nou, en dat, dat, dat wilde hij ook wel, maar ondertussen heeft hij dingen getekend... waardoor die mensen gewoon nog steeds vastzitten. Ja, ik denk dat hij het inderdaad wel wilde. Dat hij te weinig van tevoren had bedacht of het hem echt politiek zou lukken. Of hij hoopte misschien terug in 2008 wat meer op het effect van... Uh, we, we zijn nu één natie, we, uh, we worden weer netjes om het zo maar even te zeggen. Uh -huh. En dat ook de republikeinen hem daar weer zouden helpen. Nou, dat is niet gebeurd en daardoor is een politieke padstelling ontstaan... die ook nu nog heel moeilijk wordt op te lossen. Aan de andere kant, als Obama het niet doet... Dat zit er straks een andere president, maakt niet uit van welke kleur. zit is hetzelfde probleem Zijn of haar eerste termijn, die wil ook nog een keer herverkozen worden. Dat probleem wordt natuurlijk niet kleiner. Dus wil je dat er iets bereikt wordt, moet eigenlijk wel niet de laatste termijn van Obama. En ik denk dat ook die gevangenen dat weten. En daarom die hongerstraking begonnen zijn. Omdat die ook zagen, als Obama, want hij sprak er ook steeds minder over. Als Obama geen aandacht meer voor ons heeft, dan is het een verloren zaak. Een gevangene kost per jaar 800.000 dollar in Guantanamo. Ja, zoiets heb ik ook wel eens gehoord. Het is, het is natuurlijk een vrij dure gevangenis. Ja. ja. Het kan allemaal, denk voor, me ik. voor mensen die er niet hoort. Dit. Nee, want u zegt in Amerika kost het ook heel veel geld. Maar goed, het, kost, het is dit nu ook is, duur. Ja, maar dit is denk ik inderdaad wel uh, relatief ook in Amerikaanse termen vrij duur, ja. ja. Hoe moet je nou verder eigenlijk dan? Ja. Want waar, waar, waar moet ja. je dan de hulp van verwachten? Nou ja, wat, wat ik zei, ja, je moet het, je het hebben met, met landen, die, uh, zeg maar landen van herkomst... maar ook andere landen, bijvoorbeeld Europese landen... toch weer proberen of die bereid zijn mensen op te nemen. En, je, en een aantal mensen zullen inderdaad naar het VS vast land zelf moeten. Het probleem is dat je hoort aan alle kanten geluiden... we willen wel meewerken aan een oplossing... Mm -hmm. maar iemand anders moet de eerste stap zetten. Ja, en als alle betrokkenen in zo'n dossier zeggen... dat iemand anders de eerste stap moet zetten... dan heb je die padstelling weer terug natuurlijk. In Europa... Uh, zelfs Van Balen van de VVD zegt, en dan zegt hij volgens mij al een tijd... ja, we moeten bereid zijn uh, mensen hier op te nemen. Oh. En als je hem dan vraagt, eventueel in Nederland, dan zegt hij er nog bij... nou ja, ook eventueel in Nederland, oh. dat moeten we in Europese overleg uitmaken. Maar eerst moeten de Amerikanen iets doen. Gaat dit ooit lukken? Ja. Uh, ik weet niet, ik heb, ik heb wel eens vaker dossiers meegemaakt... waarvan je denkt, het gaat nooit lukken. Uh, dus of moeten al, moet al die gevangenen gewoon sterven in guantanamo Bay? Ja, maar dat, is, dat, is, dat was niet de manier van sluiten die Obama wilde. En nee. de, de ironie wordt natuurlijk... dan, dan, dan heeft hij de, de, de, de erfenis van Bush eigenlijk alleen maar erger gemaakt... in zijn acht jaar. Plus dat hij natuurlijk ook nog dat hele verhaal... met die drones en die targeted killings... Ja. Hij is dan niet echt de, de, de president van het recht geworden die hij had beloofd. Worden die hongerstakers op toekomst allemaal met zondes gevoed en uh, verplicht eigenlijk? Ik weet niet of ze dat allemaal worden. Ze zijn allemaal in, ook, uh, in een verschillende fase van hun hongerstaking. Maar ook dat is een probleem voor elke overheid. Op het moment dat je met hongerstakers te maken krijgt, heb je twee verplichtingen. Uh, a, dat je mensen in, in, in leven houdt. En B, uh, dat je ze netjes behandelt. ja, nou ja je kan en je het je voorstellen. Nou, dat is niet per se strijdig, maar wat je al ziet gebeuren in Amerika... is dat nu de discussie al ontstaat in medische kringen van... oh, eigenlijk zouden dokters niet moeten meewerken aan die hongerstaking... met gedwongen voeding. Dus dan, oh, nou dan moeten de verplegers het gaan... weet je, dat is, dat is al uiteindelijk alleen maar... Eh, als, als regering kan je daar alleen maar in verliezen. Want dan gaan of mensen overlijden, of ze gaan weer slecht behandeld worden... de, toch met de, de gedwongen beerloos. voeding. Ja. En dan is de beer los. Hartelijk dank. We spraken met Lars Troost van Amnesty International. Het ging over de mogelijke, maar nog steeds niet echt waarschijnlijke sluiting van Guantanamo Bay. Als u er meer over wilt weten, kunt u altijd terecht op onze site, nieuwshow.nl. Heren, hartelijk dank. We gaan zo meteen na negen uur verder. Dan gaan we het hebben over de dodendenking, want het is 4 mei. Sommige mensen willen daar vluchtelingen uit oorlogsgebieden bij betrekken. Onder andere onze gast Ralf Baudelier. Tot zo.